Jan van der Putten met het NOS-journaal. Minister Nasleep van de zogenoemde tevendeal. Van der Steur biedt de koning zijn ontslag aan. De VVD van der Steur probeerde de Tweede Kamer er vandaag van te overtuigen... dat hij echt niets heeft willen verdoezelen... en dat hij er als Kamerlid niet aan heeft willen meewerken... om de Kamer informatie te onthouden. Maar de Kamer bleef heel kritisch... en gebruikte woorden als verbale uitvluchten en bedonderen. Van der Steur zei dat hij alle vragen van de Kamer heeft beantwoord... en dat hij ook hecht aan het afleggen van verantwoording. Maar ik zie, ik merk en ik voel dat mijn antwoorden er niet toe doen. Want velen hebben het politieke oordeel al lang geveld. Al dus de minister. Hij benadrukte dat de minister het volle vertrouwen van de Kamer moet genieten... en hij denkt dat dat vertrouwen er niet is. Voor het debat had hij al aan premier Rutte verteld... dat hij na het antwoord van het kabinet... zijn besluit om af te treden bekend zou maken... Van der Stuur is in deze kabinetsperiode al de derde bewindsman op veiligheid en justitie die opstapt in verband met de bonnetjesaffaire. Eerder ruimde zijn VVD-partijgenoot minister Opstelten en staatssecretaris Steven het veld. En vanwege de affaire moest ook VVD-kamervoorzitter Van Miltenburg opstappen.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 Dan nog het weer vanavond helder. Het gaat overal weer vriezen. Minima tussen min 2 en min 6. Morgen geregeld zon. Later op de dag hoge bewolking. Het blijft droog. Temperatuur ligt met 6 tot 9 graden. Een stuk hoger dan de afgelopen dagen. Dit was het. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Heel druk. Stil We hebben ze hier uh, gehad, uh, geloof ik, vorig jaar nog... met uh, de presentatie van hun EP. En nu uh, zijn ze met een wintertoernee uh, bezig... die hen brengt uh, van Nederland naar Engeland... dan weer naar Nederland, dan weer naar Engeland. En zo blijven ze dat bootje uh, van, uh, nou ja, DFDS, geloof ik... Uh, die daar heen en weer vaart, uh, blijven ze benaderen. Uh, de afgelopen... Uh, tijd hebben ze onder andere in Newcastle en in Huddersfield uh, gespeeld. En uh, ze hebben het afgelopen jaar, aan het eind van het jaar... hebben ze ook nog in Pitbull Theater in Sittard uh, gespeeld. Nou, de komende uh, data die kan ik ook nog wel even geven. Uh, aan het eind van deze maand er is één uh, optreden gecanceld. Dat, uh, die stond uh, gepland uh, de, de afgelopen week uh, bij de Milo Bar in uh, Leeds. Maar dat is niet doorgegaan. 28 januari... Is de beurt aan JC Elektra. Dus dat is over twee dagen al. Dus komend weekend naar Ziedrecht met z'n allen. Kan je de band zien spelen? En in februari spelen ze ook. Maar dan spelen ze in de hoofdstad van Engeland. In Londen, in de Social. En daarna in 24 februari in de Royal. Ook een pub in Bath. Ik geloof dat dat in de buurt is van het kanaal van Bristol. Als ik mijn topografische kennis een beetje op pijl heb. Dat is ergens in het zuidwesten van Engeland. De, die kant moet je het ongeveer zoeken. Dus dat uh, is een beetje het uh, verhaal van uh, Stillwave. Welkom bij het uh, tweede uur. En dus gaan we verder. Ja, de, de, het loopt een beetje storm. Er waren een aantal mensen die hadden al gevraagd van... Kunnen we bij jullie spelen? Ja. En er was er een zo poepoe. Dat gaat snel bij jullie. Ja, ja wij gaan weer uh, rappen wat betreft uh, het invullen van de data. Dus uh, als je wilt uh, komen en spelen... dan zal er uh, wel agendas moeten worden getrokken. En dan hebben we het nog niet over wat deze jongen de komende tijd allemaal vanaf maart moet gaan doen. Want dan is het bijna een zesdaagse werkweek misschien wel aan het worden. Dus we zullen het zien. Maar goed, uh, voorlopig is dat uh, nog uh, allemaal even toekomstmuziek. Nu uh, weer tijd voor een nieuwe single. Ja, yeah, ze zijn er uh, weer. Uh, ik uh, kreeg een berichtje van Lana van, uh, van Dakota... En die zegt, ja, we hebben weer een nieuwe single. Ik zeg, die heb ik al. Oh ja, ja, die had je al. <laughs> Zij ook, Ja, dat klopt. Want uh, de EP Leda die had ik al in, uh, in bezit. En uh, ze zijn, de dames zijn ook inderdaad bij uh, Matthijs van Nieuwkerk bij de Wereldraad door geweest in de Muziekminuut. En toen hebben ze nog uh, dat uh, nummer Icon gespeeld. Maar dit is de opvolger. En dat nummer dat heet. Automatic. Oh, chasing the horse and I'm flirting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 Chimes when night falls on the town Right before the light dies the Night falls on the town net eventjes de hele clip even zitten bekijken... van Ruud Houweling op YouTube, Nightfalls on the Town. Het hele clipje is gewoon uh, één grote Zandvoert-promotie. Ik zeg het er maar even gewoon bij, want het, uh, het is uh, zo goed in elkaar gezet. Gewoon met een simpele selfie-stick over, uh, over het strand heen lopen. En uh, hij heeft ook nog wat uh, plaatjes en uh, uh, shots uh, verwerkt van de kermis... die, uh, denk ik, uh, een uh, tijdje terug daar... Uh, geweest is. Want uh, het was dan voor een deel ook een, uh, een deel kermis uh, op, uh, op de boulevard. Zoals sommige zandvoorters dan ook uh, plegen te zeggen. En daar heeft hij dan ook nog wat, uh, wat dingen gedaan. En heel leuk zijn de shots in uh, de avonduren uh, als uh, de strandpavioens hun lichtjes aansteken. En ik kan je vertellen... 1 februari, dan wordt het startschot weer gelost uh, onder de strandpavioenhouders. Dan wordt het weer één grote run richting het strand. Dan kunnen we dat weer zien. En dat is nu nog maar een week. Een week, jongens. Dus dat betekent dus dat uh, het seizoen gewoon weer aankomt. Dat zeggen we dan nog maar als rechtgesnijde zandvoorters... Onder elkaar. Stilwave hadden we natuurlijk aan het begin. En Automatic, dat was uh, het, nummer, het nieuwe nummer van Dakota. Uh, ja, Stilwave, daar had ik altijd al over. Automatic is uh, van Dakota het nieuwe nummer. Uh, afkomstig van het album. Album, de EP. Uh, Leda, daar is het uh, nummer op uh, terug te vinden. En uh, twee uh, in het oog springende mensen van die band. Dat zijn. Uh, Lisa Brammer, uh, zij is een dochter van een ex-collega van mij. Dat uh, vond ik wel gaaf uh, om dat eens even leuk uh, te vertellen tijdens uh, de, de, de interviewopname die we hier hebben gehad. Want dat uh, op het moment dat we dat uh, wilden doen, live wilden doen, toen uh, ging het uh, hele feest niet door vanwege een een of andere bestuurscrisis van de gemeente Zandvoort, want daar zijn we ook heel erg goed in hier. <lacht> dus dat is één. En wat wou je zeggen, Marcus? <lacht> ik wou net zeggen, want volgens mij krijgen we toch vaker ja. het verzoek of ons programma niet ja, even willen ja, ja, ja, verkassen is, voor uh, een of andere bestuurscrisis. <lacht> Herinner ik in, mij uh, twee weken geleden nog dat wij uh, live nog wat dingetjes door zaten te ja, ja, ja, ja, precies. Dat, dat was bij de installatie van twee nieuwe wethouders uh, die ja, toen... Uh, als je het oude draait, birch, moet je er ja, niet moet je, moet je er niet meer natuurlijk inzetten. Maar dat doen ze altijd op donderdagavond. Ik begrijp dat niet. Ga lekker op woensdag uh, zitten. Maar ja, ja, dinsdag uh, mag ook of zo. Dinsdag, dinsdag is altijd de reguliere en dan zijn de commissievergaderingen en bla bla dit en bla bla dat. Ik heb één verzoek aan burgemeester Meijer. Of die uh, volgende keer gewoon uh, de extra raadsvergaderingen... niet op donderdagavond wil laten Ja, of ze even rekening willen houden met dit radioprogramma. Dat, Dat lijkt me zou wel, wel fijn zijn. Want stel, straks hebben wij hier een hele grote band... van het uh, Calibers Night. Ja, en dan is er... Ja, er is een raadsvergadering ja, uh, ingelast. Ja, dan hangen wij natuurlijk. Nou... We, Hè? Uh, dan luisteren ze maar via de livestream. Lijkt mij een goed plan. Maar goed, dat was uh, even het uh, verhaal over uh, de, de, de, Zandvoort, uh, de Zandvoortse zaken hier. Uh, wat was ik eigenlijk? Was, oh ja, bij de band uh, van Dakota. <lacht> Zo kwam ik erop. <lacht> ben ik het ineens helemaal kwijt, weet je. Dus uh, dat, dat was één. Lisa Brammer was één. En uh, Lana Koper met dubbel O. Dat is de ander. En wie is dat dan? Nou, dat is uh, ja, min of meer de dochter van uh, Jan Koper... En die blaast bij Doe maar mee. Ja, en bij Doe maar hebben wij altijd nog ook iemand rondlopen... die we hier bij ons in de uitzendingen ooit hebben gehad. Ja, dat vind ik toch altijd wel leuk om, om dat nog eens een keer... Ik ga hem toch weer draaien, hoor. Ik kan er, ik kan er niks aan doen. En dat is natuurlijk drummer René van Kolm. Dus wat dat, wat dat er gaat, en die heeft hij toen in 2014... zijn boek Heroïne Godverdomme nog... Uh, Naar de toegelicht. Nou, als we het dan toch over Doemer hebben en uh, René van Kolm nog op die trommels uh, kunnen zien. Samen met natuurlijk uh, Henny vriend Ernst Jan Nooit. En deze had man. Ik gedacht... Joost de Dat ik mijn lied. Nederwiet. In deze mega-magistrale omstandigheden. Zou mogen zingen. Maar dankzij mijn.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 Is, hoe lang kan je naar de vogeltjes luisteren? Hoe lang kan je kijken hoe de mieren werken? Hoe lang kan je kijken hoe de mensen werken?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 need of soldier En dan moet jij eens kijken. Ah. Nou ja, en verder gaat dit lied vandaag niet. Will you come when I call for you? I'm coming through the noise. It's black, I fall for you. I'm falling back to shapes I know. No. single van Yellow Grass. Uh, wij hebben ze ooit uh, in, ik dacht, in 2014 hier in uh, de studio uh, gehad. En uh, je hoort het er ook duidelijk aan af. Americana, dat uh, uit de lage landen. Uh, inmiddels is Bram Westdorp weg. Die uh, heeft uh, zijn energie gericht om, op Avion Fire. Die, uh, die band die is ook al... Uh, Meerdere malen al gevraagd uh, geweest in dat programma... wat we altijd tussen 7 en 8 op elke werkdag kunnen zien op NPO 1. Daar zijn uh, uh, hij en uh, zijn band ook al een uh, paar keer gevraagd. Maar de band is uh, uh, nog steeds... Ik heb het over Yellow Grass dan, want uh, de band is er uh, nog steeds... en ze gaan gewoon door. Nienke Cusel had uh, hier het, uh, de lead vocals voor de rekening genomen... maar de band bestaat nu uit uh, Pepijn van den Burg... Misha Porto, Robin van Baren en... Matthijs Lewis. En die hebben we hier ooit nog eens een keer uh, gezien... in een kroeg in Zandvoort... waar Marcus en ik nog wel eens een paar keer uh, geweest zijn... met een man die nog ontzettend veel lijkt op Oliver Hardy. Nou, dan moet jij wel weten welke kroeg dat uh, is, denk ik. Jazeker. Nou, als ik Hardy zeg, dan, uh, dan weet je het wel, denk ik. Uh, uh, mis wel een Laurel uh, nog. Ja. <laughs> maar daar is uh, Matthijs Lewis nog een keer geweest. En uh, dat was toen nog in de periode dat hij... Uh, nou. Net na uh, zijn deelname de Grote Prijs van Nederland in 2009 bij de Singer Songwriters achter de rug had. Uh, want hij heeft ook nog uh, Nederlandstalig uh, werk uh, gedaan uit het Brabantse land. En Matthijs zit tegenwoordig nu in de band van uh, Nienke en uh, Pepijn. Uh, het is ook uh, de derde uh, vriend, Facebook-vriend die ik heb van de band. Uh, maar goed, uh, en het waren er ooit vier. Maar goed, uh, dat, uh, dat heeft te maken door met het vertrek van, uh, van Bram. Uh, of er nog een album in zit, dat moeten we nog maar even afwachten. Maar het gaat de band in ieder geval goed. Want Rob Stenders, in het uh, programma De Platte Bonanza... waar ik een uh, veelvuldig uh, veel luisteraar van ben... die heeft uh, deze groep ook al uh, op de korrel. Dus ik ga er maar vanuit omdat dat dat uh, nog wel uh, zijn uh, weerslag gaat krijgen. Nou, deze band, daar uh, ben ik ook uh, druk mee bezig. Ze we met 43 volgers. Nou, kom op mensen, dat kan toch allemaal veel meer... Uh, Homeless heet de band. En uh, de band uh, maakt blues. Jan van den Leest, dat is een van de, de leden. En Max Leukveld, dat zijn, uh, dat zijn de mannen die, die dit, uh, die dit uh, bandje vormen. Eigenlijk een tweemansband. Maar ze hebben hun hart uh, verloren aan de blues. En dat is wat te merken. Ik uh, draai weer Miss You Mama. What to Mamma have a job to do? Five boys and a man. Oh, Mamma did the best she can. I miss you, Mamma. I miss you so much. Every time I saw you, a kiss and a little touch When I was a young boy, I had a wet bed Mama said, don't cry, boy, don't be upset What you need is a shower And a clean sheet for your bed I miss you, mama, oh, I miss you so much Every time I saw you, a kiss and a little touch One day you call me, say, Listen, son, pick up your feet and driving home. Maybe daddy is not your friend, but he's your daddy till the end. I miss you, mama, I miss you so much. Every time I saw, you know, a kiss and a little touch Many years later, old and great The job is done, every word is say You said, the light near that tree Yeah, that's your daddy calling me mama oh i miss you so much every time i saw you a kiss and a little touch oh mama did the best she can altijd denken ergens uh, aan het liedje van Connie Stewart, geloof ik. Uh, in Den Haag. Uh, over Den Haag. En daar, had dit, uh, daar heeft een beetje die melodie, een beetje daar ook uh, wat van weg. Van koosje. Uh, met aan het nummer Bevrijding. Maar dat, uh, dit nummer, dat heeft toch echt meer iets... een hele andere lading. Hoewel, als we het uh, tegenwoordig uh, weer in het licht uh, zetten van wat er zich in politiek Den Haag afspeelt... Kan het voor sommige politici een bevrijding zijn dat Art van de Steur weg is? Ja, dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Maar goed, daar ga ik dan verder niet over. Uh, daarvoor uh, hoorde je een ander nummer. Wat <laughs> zie je me aan te kijken, Marcus? <laughs> ja, ik dacht, moet ik je er nou weer op wijzen dat het geen politiek programma het is? Het is helemaal geen politiek programma. Maar als wij af en toe wel de cent tijd af moeten staan voor een raadsvergadering... dan ineens heet het wel politiek te zijn natuurlijk, hè? Yeah. <laughs> ja. zo snel kan die link gelegd worden, natuurlijk. Ja, dat is niet zo'n probleem, hoor eerlijk gezegd. Dus wat dat gaat, helemaal uh, goed. Um, dat, dat was dus uh, Koosje met het uh, uh, nummer Bevrijding. Uh, nu weer tijd voor de EP. Wat, uh, wat we ook een beetje aangekondigd hebben op Facebook. Uh, de nieuwe van X. En dit keer is hij dus wel met de Desselkit. Bomhof, ooit deel uitmakend van Voiced. En dit nummer, dat heet Feeling Loopy. Zeg toch niet eigenlijk dat uh, Country een beetje een suff mago heeft. Uh, want ik vind eerlijk gezegd dat, uh, dat ze bij Rivers daar aardig in geslaagd zijn... om een heel mooie EP af te leveren. Sober is uh, een, ook een nummer wat we vorige week hebben gedraaid. En nu weer, want ik vind het een van de, de meest sterke nummers uh, op, dat, uh, op de EP. Both of Your Wings. Of Both Your Wings, dat uh, wil ik even in het midden laten. Daarvoor hoorde je Feeling Loopy van X en... Ik had ook nog in een ander blokje had ik ook nog een bluesband gedraaid... Homeless uit Friesland. En uh, Miss you Mama, uh, dat vond ik toch wel een beetje de aandacht uh, mogen krijgen die het verdient. Uh, weer verder met de muziek. En in februari verschijnt er weer een album van Sammy Stereo. To see Seems like I lost. lost Loneliness at the door heet het uh, nummer van Sammy Stereo en op uh, 10 februari zullen ze weer uh, spelen in Hoofddorp bij Podium Duiker ik ben één keer geweest. Het is een kleine zaal. Maar ze hebben ook een wat grotere zaal. Vergelijkbaar eigenlijk met het patronaat in, in Haarlem. En daar hebben ze dan uh, ja, min of meer hun aftrap van het album. Wat ze dan weer gaan presenteren. Want zo kondigen, dat, uh, kondigen ze zich aan op Facebook. Coming to Earth. En dat zal ze het uh, licht gaan zien in februari 2017. Nou, als Marcus een beetje snel is... Uh, kunnen we nog eventjes uh, de afsluiting doen. Dan zeggen wij altijd uh, in uh, gezamenlijke koor... tot, tot volgende week. week. <coughs> en volgende week uh, dan uh, gaan we natuurlijk uh, aandacht besteden aan... nou, hoe kan het ook anders, aan de Rob Want dat uh, is dat de, de compilatie van de derde voorronde. Want volgende week vrijdag uh, is er alweer de vierde voorronde van uh, de Rob en dan zal duidelijk worden wie er uh, doorgaat uh, naar de finale op 17 maart. Dat is uh, de beste in de publieksprijs, uh, uh, de beste uh, runner-up. En natuurlijk de gewone fine, vier finalisten die aangewezen zijn... door onder andere Wouter Groenhart en Joost Verhagen... de uh, vaste juryleden van de, van de Rob Agda woord Nog eentje, want de canvas Blanco uh, heeft zich ook alweer min of meer een beetje gemeld... en dat doen we met The Lost Dutchman Mine... En daar sluiten we dan maar mee af. Canvas Blanco is dus weer actief. En houd die Facebookpagina dan maar in de gaten. Pintje komt uit Dordrecht. Ghostly Legends hier. Dag. Long lost Treasure. Here. Light. Lose direction, dig through the night Hold on, keep on, hang on tight